1 uur Juri Stubinitski met het NOS-Journaal. In Arnhem zijn zeker 9 mensen aangehouden. Vanwege de aankondiging van een Project X-Feest in de Wijk Klarendal heeft de gemeente Arnhem een noodbevel afgekondigd. Dat is tot 8 uur vanochtend van kracht. Onder andere een man uit Arnhem werd opgepakt voor opruiing. Hij had opgeroepen om auto's in brand te steken. Onder 20 mensen is de toegang tot Arnhem geweigerd. Ze hadden onder meer alcohol in hun auto liggen en geen goede reden om naar de stad te komen. Volgens de politie en de gemeente hebben de maatregelen om ongeregeldheden te voorkomen gewerkt. Bij overstromingen in het zuiden van Spanje zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Er verdronken onder andere Spanjaarden in Murcia, Almeria en Malaga. Een van de doden is een meisje van negen. Zij zat in een auto die door het water werd meegesleurd. Waarschijnlijk wordt het zondag droger in het zuiden van Spanje. Een Europees ruimtevrachtschip is met succes losgekoppeld... van het internationale ruimtestation ISS. Eigenlijk had het vrachtschip dinsdag al losgekoppeld moeten worden... maar op het laatste moment werd de procedure... vanwege technische problemen afgebroken. Het vrachtschip werd in maart gelanceerd... en bracht ongeveer 7 ton aan voorraden naar het ruimtestation. Voor de terugkeer naar de aarde is het vrachtschip volgeladen met afval. Waarschijnlijk zal het in de nacht van dinsdag op woensdag... de dampkring binnenkomen en verbranden. De zes genomineerden voor de ACO Literatuurprijs zijn bekendgemaakt. Het zijn Stefan Enter, Arnon Grunberg, Mensje van Keulen... Elvis Peters, Peter Terin en Anton Valens. Op 29 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Die krijgt een sculptuur en 50.000 euro. Het weer, bewolkt en af en toe wat regen. ochtends weinig verandering. In de middag vanuit het Westen opklaringen... bij een temperatuur van ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Het uur waarin luisteraars aan het woord komen. En uh, Het is een vrij uitgebreide vraag die, ik, uh, nu, nu, uh, heb, of die wij geformuleerd hebben... die ik net al even genoemd heb. Uh, en ook, misschien zou je kunnen zeggen voor twee groepen mensen... Uh, mensen die zelf eenzaam zijn of mensen die, uh, die uh, ja, andere mensen kennen die eenzaam zijn en daar op een bepaalde manier mee omgaan. Dus uh, Voor de eerste groep is de vraag, voelt u zich eenzaam en hoe gaat uh, u dan met dat gevoel om? Hoe los je je eenzaamheid bij jezelf op en hoe, hoe bestrijd je die eenzaamheid? Dus? En uh, aan andere mensen de vraag, wat heeft u gedaan om anderen van hun eenzaamheid te verlossen? Hoe haal je iemand uit een 0800-1121 voor de mensen die willen bellen. 0800-1121. De twitteraars kunnen naar hashtag Casaluna. Ook wel hekje Casaluna genoemd. En dan hebben we de mailers ncv.nl Er is een mailtje binnengekomen van Judith. En die schrijft... Ik moet huilen door die mevrouw. 23 jaar na het overlijden van mijn man... lukt het niet om echt contact te krijgen. Ik heb de moed nu wel verloren. Mensen zitten meestal in een kring waar je niet tussenkomt. Ik ben al vele jaren actief als vrijwilliger... maar kom steeds alleen thuis. De boekenwijsheid van gestudeerde mensen... en zij hebben meestal geen idee hoe het werkelijk is... om nooit een goed gesprek te hebben... of een arm om je heen te voeden. De manier waarop zij erover spreekt... Uh, die, uh, ja, die, die uh, uh, heeft in ieder geval veel losgemaakt bij Judith. Um, eens even kijken, we gaan naar Peter aan de telefoon. Ja, goedenavond, isplein Peter. Uh, ik ben een essentiële, uh, uh, om dat bij die termen te houden, dat is ook een mooie term op zich. Ik hoor bij de essentiële e eenzamer. Ja. Hallo? Ja, ja, ik hoor het, ja, ik luister naar je. Ja, nee, ja, nee, ja, maar ik ben uh, nog vrij jong, in de dertig, en ik leef, uh, of het nu bewust is of niet bewust, uh, een, een zeer eenzaam leven. Ja. En existentieel. In... Ja? Ja, dat houdt in dat ik gewoon, dus, uh, eigenlijk, het, uh, het sociale, uh, ja, wat in de mens op zich zit, uh, bij mij ontbreekt dat gewoon. Uh, ik heb niet het talent om contacten te, te, uh, ja, te hebben. Wel met familie, wat dan je familie is, maar dat gaat ook vrij moeizaam. En het gewoon, uh, ja, het sociaal zijn, dat, dat moet in je zitten. En dat is bij mij altijd on on ontbroken, zeg maar. En hoe komt dat? Heb je enig idee? Ja, dat, dat, uh, zegt het ook, nou, dat. Vroeger zeggen ze ook, je met licht autistisch, dat zou ook wel kloppen, maar. Uh, het is op zich wel pijnlijk dat je het hebt, zeg maar. En, maar je leert er wel mee leven. Alleen, uh, ja, het is vrij pijnlijk aan deze snelle wereld natuurlijk. En je gaat het dus ook wel een beetje uh, camoufleren, maar ja, eenzaam is eenzaam. En ja, de buitenwacht bereikt natuurlijk niet. En die vragen zich af, kan je niet dit, kan je niet dat? Maar als, ja, dan kan natuurlijk mijn, mijn ziel kijken. Nee, dat snap ik. Um, en je zegt, ik heb wel contact met de familie? Ja, de, mijn moeder bijvoorbeeld. Maar ja, die uh, probeert ook altijd iets. Maar kijk, uh, het is voor mijzelf natuurlijk een belemmering. Maar ja, het is ook wel schaamd hoor, van mijn kant. Want uh, niemand begrijpt natuurlijk wat mijn vrouw, ja, de snelle wereld en... Uh, ja, de mensen verwachten gewoon dat je wel meedoet natuurlijk met alles. Ja. En ja, mij lukt dat gewoon niet. Om gewoon het goed normaal te kunnen functioneren in deze, uh, in, in deze maatschappij. En hoe is dat maar, voor jou? Dat is, ja, dat, dat, wat ik zeg ook wel iets van schaamte. Maar ja, je moet zelf uh, rooien. En uh, dat doe je dan maar op een, ja, uh, nou, nog uh, wijze. Niet dat je helemaal verwaarloost. Alleen... Uh, je, je wordt natuurlijk wel, ja, je wordt op zich ook wel licht krankzinnig, natuurlijk wel de eenzaamheid. Maar dat, uh, daar valt mee te leven, zeg maar. Je, je zegt ik word licht krankzinnig, zei je dat? Ja, maar nou ja, dat word je op de duur wel. Ja, ja ik ben uh, mid midden 30 Dan hoor je gewoon normaal leven te leiden. Alleen als dat niet lukt, ja, dan word je. Je kan gefrustreerd raken. Ik uh, drink gelukkig geen alcohol meer. Dat is ook een middeltje om het een beetje te uh, ja, aan te kunnen het leven. Maar dat is natuurlijk niet goed. Maar je wordt er gewoon toch wel. Uh, je functioneert natuurlijk niet normaal natuurlijk. Heb je, heb je werk? Nou gehad, maar daar kon ik ook niet uh, aan met collega's. Ook een beetje wat mensen En dan ga je weer apart soms wat, iets wat agressief gedragen. Uh, je ook een beetje uh, stoere vorm dan je bent. En daarna weer vluchten zo snel mogelijk uh, naar je veilige huis. En dan wel weer gewoon, uh, ja de volgende dag weer, oh je moet weer naar het werk. Dus dat, dat, dat, ik, ik kwam verbroken elke dag thuis. Ja, en dat valt ook niet uit te leggen. En je zei, ik, ik deed me stoerder voor dan ik was. Ja, om dan toch een beetje te wapenen uh, ja, tegen de boze buitenwereld, zeg maar. Uh, om toch enigszins voor jezelf te dragen, Maar als je ook een bang ja, wezen ook, uh, uitstraalt, dan voel je je nog kwetsbaarder. En ook in mijn voorkomen zien ze niks natuurlijk de mensen op zich. En ik kan ook redelijk uit mijn, uit mijn woorden komen. Dus ja, uh, dat is ook soms verwarrend denk ik voor mensen. Ja. En agressief? Want, ja, het is voor mezelf. Ja. En agressief weet je er ook van? Nou ja, ik, ik ben nu gelukkig zeg ik van de alcohol af. Maar dan, dan, dan uh, ja, je bent ook al, ik vind het ook uh, te kort voor de bocht om nu te zeggen ik ben boos op de wereld. Het is mijn eigen probleem. En ik vind het een mooi onderwerp, daarna bel ik ook. Maar... Ik, ik wil ik geen medelijden. Ja, mensen hebben wel, vinden je een stakker, denk ik. Hè? Dat ben ik misschien ook wel. Maar je wilt er geen stakker zijn, natuurlijk, die van binnen. Alleen, ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik zo geboren ben, eigenlijk. Het is geen ziek, ja, ik weet niet of het een ziek is, maar... Nou, eenzaamheid is natuurlijk een ruim begrip. Maar ik, uh, ik ja, ik praat er wel uh, gewoon over, maar... Ja, wat moet ik doen? Van een flat-off springen, ja, dan, dan ben je overal vanaf. Maar dat, daar ben ik ook weer te trots voor. Te trots? Maar ja, als je 70 bent... Dan is het toch een ander verhaal. Ja, Dan denk ik, ja, het leven is al geweest. En ja, god, ik, ik, ik het moet er een de jaren die eens om zijn. Maar ja, uh, mijn leven duurt nog langer als het goed is. Ja. Maar heb je dan heb, dan, je, dan ja. op, uh, heb je nog hoop op uh, andere, betere tijden? Op, op sociale contacten? Ja, hoop het leven, uh, sociaal, uh, relatie, te hartstikke mooi zijn. Maar ja, ik zeg wel als cynisch, van, uh, niemand kan het bij mij uithouden, denk ik... Uh, uh, je wordt ook een beetje, uh, ja. Je wordt, je wordt erg cynisch of wat op ik naar jezelf Van Ja, wie houdt het met mij uit? Uh, ik moet zeggen, daar hou wel een beetje op de been hoor, uh, sar sarcasme. Maar, uh, ja, ik denk niet dat dat uh, interessant ligt, mij. Nee. Of medicamenten, uh, of je dan een beter mens wordt, ja. Ik weet het, ja, ik heb al uh, hulpverleningen wel afgelopen hoor. Maar je maar zegt dat of, dat... Ik, of ik dan een beter mens word. Maar heeft het daar dan mee te maken, denk je? Voel je jezelf ja, ja, geen, ik... geen goed mens? Ik voel me wel een ziek mens. Omdat ik dus niet functioneer in deze maatschappij word. Ik als ziek bestempeld, maar ik ben het niet geestelijk gestoord natuurlijk. Maar er is wel een stoornis in mij. Waardoor het leven voor mij in ieder geval uh, ja, moeizaam verloopt. Uh, maar daar kan de maatschappij niks aan doen natuurlijk. Maar... Uh, Kijk, als je iets uh, hebt van, ja, uh, je bent uh, zo vreemd, dan is het, dit iets anders natuurlijk. Maar ja, dit is gewoon puur een uh, innerlijk probleem. Ook wel een psychisch probleem, denk ik. Maar ja, het, het is moeilijk om daar uh, echt wat mee te gaan doen. Ja. Ja, daar kan ik me iets De, voorstellen. Uh, en, en wat doe jij overdag dan? hoe, hoe vul je dagen? Nou ja, eh... Ik vlucht vaak ook de bibliotheek in en uh, ik heb je computer natuurlijk en uh, ik ben gelukkig uh, erg geïnteresseerd. Dat klinkt juist heel apart geïnteresseerd uh, in, in alles wat er in de wereld gebeurt Alleen mijn wereld blijft heel pijn. Wat veilig is. Dat vond ik ook heel mooi wat iemand uit. Uh, de veiligheid, ook die eenzaamheid is ook een soort ja, vriend geworden. Ja. De, de, de nieuwe stappen ondernemen is juist eng. Ja. Jij, herken... en, uh, Jij herkende je goed in wat Anja Michielsen erover zei. Absoluut, ja. Dus, uh, de, de, het is eigenlijk een soort... Uh, ja, een cirkel. En door, doorbreekt die maar. Want de veiligheid is wel wat je nu hebt. En je, leeft al, je leert wel mijn leven. En ik vind radio 1 fantastisch. Dus uh, dat soort dingen. Ja, kleine dingen ben ik al blij mee. Uh, ja, maar het is... Het is ook niet leuk om dit eigenlijk allemaal te zeggen. Maar het is al gewoon mijn uh, kleine leventje. Wat ik even deel, maar... Ik, uh, ik hoop dat niemand dit heeft, natuurlijk, eigenlijk. Maar goed. Dat niemand dat heeft, zoals jij het hebt, bedoel je? Nee, nee dat, dat gun je niemand uit, natuurlijk. Ja. Maar het is niet zo, ja. Ik, uh, je moet er maar wel over praten, vind ik. Want, uh, goed, en uh, ik zou wel, ik, ik kan wel vrienden, denk ik, ergens al hebben, maar ik denk ook het verwaarloos weer dan. Ja? Omdat ik gewoon echt, die, die, die uh, dat talent niet heb om dat aan te gaan, zeg maar. En, en je zei, ik, ik zit ook wel veel achter de computer. Sociale media, social media, doe je daar iets mee? Nou, nee, ja, niet zo uh, ver. Nee, ik ben meer geïnteresseerd. in uh, Ja, en uh, nee, niet dat, dat, dat, dat, dat is allemaal zo overdreven. Dus, dus Facebook en Twitter, uh, dat doe je niet? Nee, nee, nee. Dat, uh, dat gaat voor mijn neus voorbij, zeg maar. Dat uh, hm. vind ik allemaal aandachttrekkerijen. Maar is dat een andere ding, hoor. Maar dat, uh, dat vind ik prima. Maar uh, ja, goed... Hey, misschien, uh, misschien even een ja. rare vraag, maar eh, heb je wel eens aan een, een hond of een kat gedacht? <laughs> nou ja, ik woon op een. Waar woon je? Als ik wat geld op had, had ik een huisje kocht in de bossen. Ja, dat weet je niet helemaal, maar dan heb je inderdaad wel tijd en ruimte voor een dier of zo? Ja. Maar dat, nou, dat zou je wel willen. Ja, dat zou ik wel willen. Ja. Dat was ik vroeger had om mijn hoofd. Toen had ik natuurlijk als kind al, uh, allerlei uh, ja, angsten en zo. Nou ja, had ik maar naar huis of zo in de bossen. Dan kan ik me daar verstoppen. Want ja, de, boze, de wereld was voor mij een soort boze buitenwereld geweest. Het lijkt me heel vreselijk allemaal, eerlijk gezegd. Ja, maar ja, je moet toch maar door, hè. Zal ik maar zeggen. En uh, ik vind het fijn dat ik hier over En het is geen aantal plekkerij bij mij kan. Maar het mag wel verteld worden. En uh, ja, nogmaals, ik ben dan nog jong. Dus ja, als je 75 bent, is het eigenlijk al het einde daar. Ja. Nou ja. Maar uh, als er een pil zou zijn en zeggen... joh, morgen ben je sociaal, dan zou ik die graag willen nemen. Ja. Ja. Uh, uh, dat uh, wou ik even uh, zo vertellen. Ja, dankjewel voor het vertellen. En uh, sterkte, en ik, ja, ik hoop natuurlijk ook dat die pil er komt, maar... Ja, dan Denk... moeten we maar op wachten dan. Ja. Ja, Kun je, kun je niet al te zeker van zijn, in ieder geval. Maar, maar nou ja, bedankt voor het bellen. En, en goed okay, dat je het gedaan hebt. Dan. Ja, goede het beste. Doeg. Ida. Ja, daar ben ik. Hallo. Ja, ja, ik hoor dus ook inderdaad met pijn in mijn hart het verhaal van de vorige spreker aan. Dat vind ik echt heel triest. Ja, het is... Uh, ja, <coughs> goed. <laughs> En dat is ook precies wat ik in mijn mailtje schreef. Ja, je hebt persoonlijkheidsproblemen. en Of in mijn situatie dus het probleem van geen geld hebben. Oh, dat, oh, dat is een mailtje van jou. Ja, ik ja. heb alleen de eerste regel eigenlijk maar voor kunnen lezen. Ja, ja ik weet het. Ik, ik heb daarna nog een mailtje gestuurd. Dat is misschien beter even makkelijker om dat ook toe te lichten. Gewoon in het programma zelf. Want ja, armoede kan ook een, een, een, een drempel zijn om een sociaal leven te hebben. En niet eenzaam te zijn. Hoe, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Nou ja, uh, als je geen werk meer hebt en ook niet meer aan de bak komt, en van daaruit in de bijstand terecht bent gekomen, dan is het een, uh, een heel moeilijke klus om je oude vrienden en kennissen um, uh, nog te zien. Op de een of andere manier verwatert dat met de jaren, want de, de, de leefwijzen gaan zo verschillen van elkaar. Ja. Je hebt niets meer gemeen. Ik moet op alle centen, moet ik alle centjes, moet ik omdraaien. Ik kan mensen uh, geen cadeautjes geven, geen leuke verjaardagscadeautjes, niet uitnodigen, geen etentje. Nee, alle soort dingen. En dan ook wat die filosofen zeiden, de wederkerigheid, die ontbreekt dan. He, zij, zij hebben het geld en leven op een redelijk niveau. En ik kan daar nooit iets tegenover uh, stellen, zetten. Maar begrijpen mensen dat niet? Nee, nee, op den duur niet. Nee, nee. Nee, dat is, en dat is, dat is heel bitter. Als je dat, als je dat begint te, te merken, dat vrienden dus wegblijven... ja, nou ja, noem het dan geen vrienden meer. Um, omdat gewoon um, ja de wederkerigheid ontbreekt. En daar heb ik echt, echt heel veel moeite mee gehad. Daar werd ik ook heel heel erg verdrietig van. Ja. En ik, ik, ik woon dus nu ook in een in zo n, zo n, zo n sociale huurwoning in een, nou ja, in een niet al te beste wijk. Uh, dus dan heeft men ook zoiets van ja, je, je schaamt je voor zo iemand. Dus voor mij. <laughs> echt? Ja, echt serieus. Echt. En misschien een hele rare opmerking, maar uh, in die wijk wonen ongetwijfeld meer mensen met weinig geld. Ja, precies. Nou, ja. en dat, dat heb ik dus ook in mijn mail geschreven. Omdat ik dus zelf. Uh, een heel andere, een heel andere manier van leven had. Kijk, ik drink niet. Uh, ik luister naar speciale muziek. Ik kijk naar, nou ik luister naar jullie programma, tv-programma's, die absoluut niet, niet. Die, hier in de buurt niet bekend zijn. Dus die mensen vinden mij weer een heel raar iemand. Zo van, nah, wat een gek mens is dat. Heb je heb je kinderen? Ja, ik heb uh, ik heb kinderen, maar de tweede van woon in het buitenland. Dus die. Ja, die mail ik dan wel eens of dus Skype skypen. En nou ja, één zoon die komt dan inderdaad nog wel op bezoek. En ik heb een hondje. Ja? Ja, ik heb een hondje. En ik glimlach heel veel. Dus als ik in winkels ben, dan heb ik altijd wel contacten met de cashier of met iemand. Maar echte vriendschappen, die, uh, nee, die, die, die heb ik niet meer. En dat is toch eenzaamheid voor mijn gevoel. Is er uh, nog een manier om eruit te komen, denk je? Ja, ik heb uh, vrijwilligerswerk gedaan, maar... Um, ik heb inmiddels heb ik ook reuma en dat kan ik ook niet meer volhouden. Dus nou, de laatste drie jaar ben ik echt helemaal op mezelf teruggeworpen. Ja. En daarom sprak het mij ook zo aan om dit toch even te berden te brengen. Van, ja, ook al heb je een heb je persoon de vrij extraverte en, en, en gemakkelijk. Ja, ik, ik lach gemakkelijk en ik praat gemakkelijk en ik ben echt niet de, de moeilijkste om mee om te gaan. Maar gewoon de sociale omstandigheden, de sociaal-financiële omstandigheden... Die, zijn, uh, ja, die maken het eigenlijk onmogelijk. En dat vind ik wel triest. Ik. En, en er is niemand gebleven van de vrienden van vroeger? Eentje. Eentje. Ja, eentje. Maar die woont een eind weg, Dus uh, die zie ik ook niet al te vaak. Ja. Ja. Dus het is echt... Uh, ja, de contacten die ik heb is in de winkels. Of als ik met mijn hondje wandel en dan even dag zeggen tegen iemand. Ja, ik moet er niet te veel over praten. Want van, <lacht> dan krijg ik het ook, uh, vind ik het ook heel naar. Wat ga je eraan doen? Ja, dat, dat, daarom wil ik het ook te berden brengen. Misschien dat andere mensen wel raad, raad hebben die daar ook mee te maken hebben gehad. Maar ja, ik lees veel. Ik, uh... Nee, maar ja, met lezen, ik bedoel, je moet mensen hebben? Ja, je moet mensen hebben. En dat is het. Ik ben wel een sociaal wezen. En dat, uh... ja, ik mis het. Ik mis het echt. Ja. Hoe lang is het dan? Nou, die, die echte evenwijd is sinds uh, drie jaar. Ja, En ik ben er acht jaar. In deze financiële situatie. Ja, maar, eh, misschien is het een impertinente vraag, maar komt dat door een scheiding? Uh, ook. Ook. Ja. En door werkloos geworden te zijn. Ja. ja. Ja. Ja. En een ex die nergens meer te vinden is. Dus uh, ook daar uh, is niets van te verwachten financieel. Enige ondersteuning of zo. Uh, ja. En ik ben twee keer zo oud als die meneer hiervoor. <lacht> dus misschien heeft leeftijd er ook nog wel wat En die in. was... 35? Uh, 32. Oh, 64. Ja, ja. Ja. Klinkt jong. Ja, nou, zo, eigenlijk voel ik me ook zo. Ik zou best een heleboel dingen willen ondernemen, maar ja, mijn handen zijn gebonden. Ik moet echt, ja, ik, ik, heb, ik heb 7 euro per dag om van te leven en daar moet ik dus echt alles van betalen. Hè? Eten, alles. 7? Eten en, en, en, en alles wat je nodig hebt om van te leven, je kleren. Ik heb het uitgerekend, het zijn 7 euro per dag. Nou ja, daar kan je niet veel mee. Nee. Nee, nee. En ik ben al hartstikke trots om mezelf, dat ik geen, geen, uh, geen schulden heb. Dus het daarmee ook echt doen. Ja, het is uh, niet makkelijk. Houdt vol? Ik hoop het. Ik hoop het. Want die meneer zei, had het ook over die pil. Nou, nee, dat wil ik toch mezelf niet en anderen ook niet aandoen. Dat is niet de... Uh, nee, pil... nee, het was niet een pil om dood te gaan, maar de pil om sociaal te worden. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Bij mij zou het dan zijn van, nou, de pil is het afgelopen. Maar dat... Uh, nee, daar, maar dat denk je wel eens? Ik heb het gedacht, ja. Ik heb het wel gedacht. Maar zolang ze begin beginnen eraan te wennen, en dan denk ik van, nou ja... Het zijn. Ja, want dat, dat, dat was ook okay, iets wat uh, Anja Magiel zei, ja. Ja? Op een gegeven moment went het, en dan... Ja. Dan doet het geen pijn meer. Nee, nou, die pijn is nog niet weg. Maar misschien dat dat komt met de tijd. <lacht> en ik ben ook blij dat ik een keertje zo kan praten, weet je dat? <lacht> misschien komen de mensen met de tijd. Ja, dat hoop ik ook. <lacht> ja. Nou, ik ben best een easygoing man. Maar goed, ik heb niks te bieden behalve mezelf. Dus... Ja, maar ja. Momentjes. Ja, maar ja. Het ja. klinkt toch gek? Ik vind het. Ja, ik had het ook echt niet verwacht. Ik had dit ook niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben ook daarin dus echt teleurgesteld. Dat, uh, In de mens? Dat, ja, dat begrijp je waarschijnlijk wel. Dat is teleurstellend als je merkt dat het toch ook met, uh, ja, met je, met je, met je met geld te maken heeft. Maar dat heb je nou, uh, nou, nou de neiging om die mensen op te bellen van vroeger? Ja, dat heb ik wel gedaan. Maar ja, als het alleen maar van één kant komt... En, ja, één, één vriendin die blijft dus trouw en de rest zie ik nooit meer. Nee. Maar dat heeft ook met scheiding te maken en, en allerlei toestanden... die ik maar verder niet even te berden breng, want dan wordt het te, te, te, te persoonlijk. Ja, nee, snap je. Ja, ja, ja. Nee, het, uh, helaas, maar ik denk dat niet dat ik de enige ben, hoor, echt. Nee, dat is wel zeker, maar uh, nee, dat nee. maakt het niet minder... Uh, nee. nee, maar, maar het is misschien wel goed om, om het toch eens even te laten horen... En dat er mensen zijn die zich daarin herkennen en weten dat zij ook niet de enige zijn. En misschien richt er nog nou wel een clubje op. van leuke, aardige mensen zonder geld. <lacht> Zoiets. Ja. ja. Nou, richt het zelf op, zou ik zeggen. Ja, uh, ja via social media. En zoek een bestuur. Ja. Dan, dan heb je ja. mensen. Ja, nou misschien ga ik zelf wel iets Nou, maar je moet iets <lacht> gaan doen, ja. Dat is <lacht> ja, nee. zek... ik, ik kom ook net op het idee hoor. Nou, nu... briljant. praten, ja, erover ja, ja. De oplossing, we hebben hem. Ja, hoop ik. Bel even terug Kijk. als de stichting er is. Moet je nagaan, waar niet goed voor is. Zo, <laughs> dit hebben we nog nooit gehad. Hey, nou ja, ja, ik, ja, ik denk dat ik het straks nog wel een paar keer ga zeggen... maar ook in jouw geval uh, heel veel sterkte. Ja, dankjewel. En, en ik ben blij dat ik het even, uh, even mocht uh, uiten... en dat ik even contact heb weer met de ja, Buitenwereld. Ja, ik ben oh. blij dat je gebeld hebt. Doe, ik doe het uh -oh. nog eens, hè. Volgende keer dat je zo'n lange mail uh, stuurt... kun je beter even bellen. Ja, doe ik. Want zo'n okay. mail in zo'n uitzending, daar kun je eigenlijk weinig ja, mee. Doe hey, ik. dankjewel, okay. hè. Doei. We gaan even wat muziek beluisteren van Joss Stone Teardrops. En ik moet denk ik misschien nog even het telefoonnummer noemen. Dat kan geen kwaad. Uh, 0801121. 0801121. Kijken of er nog een mooie tweet is het uh, NCV voor de mailers. Uh, ik zal nog één mailtje doen ook zo meteen. Maar ik kijk eerst even of er getwitterd is. Uh, deze mails, of de tweets die nu voorstaan, die gaan volgens mij niet over ons. Nee, ik geloof het niet. Nou, dan even dat mailtje. Hallo, ik ben eenzaam ondanks mensen om mij heen. Ik heb het gevoel gevangen te zitten in mijn verleden. Gevangen in mijn hoofd. Ik zou graag op een berg keihard schreeuwen. Ik schrijf nu een boek over alles, maar het is ontzettend zwaar. Joss Stone met teardrops. Eenzaamheid wordt een vriend. Uh, nee, dat nee, is dat, eigenlijk nou ja, dat twittert iemand. Wat een treurige conclusie. Ik weet niet precies wanneer dat gezegd is. Maar uh, ondertussen, dat wou ik voorlezen. Ondertussen, uh, bij Kasteluna, verhalen van luisteraars die echt eenzaam zijn. Lijkt me ontzettend beklemmend als je geen contacten kunt leggen. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, even kijken hoor. Nog een... Een mailtje is binnengekomen. Ik ben nu al vele jaren alleen. Het laatste jaar ben ik niet uit mijn huis geweest. Ik heb vrienden die mijn boodschappen doen... maar ik moet u vertellen dat ik me zelden eenzaam voel. Ik luister altijd naar uw programma en altijd naar de radio, ook s'nachts. Ja, en dat zijn mijn vrienden geworden. Van mijn kindertijd heb ik altijd gevoeld dat ik er niet hoorde. Ik ben geboren in een gezin met negen kinderen. En twintig jaar ziek. Ik heb een reuma. En, uh, en weet je, als je veel pijn hebt en ziek bent dan blijven je vrienden gewoon weg. Ik heb twee kinderen verloren en ook toen bleven mijn vrienden weg. Dus ik heb het gehad met vrienden. Ja. Um. Even kijken. Oh, hallo presentator... Die mevrouw van 64 die zich schaamt voor haar armoede. Waar woont die? Als hij in mijn buurt woont... mag ze zich laten trakteren op een concert... een bezoek aan een mooie expositie of een bioscoop. Zonder zich daarvoor te hoeven schamen... omdat er geen wederkerigheid nodig is. Aanbod van een leeftijdgenoot die niet eenzaam is... maar wel vaak vrijwillig alleen. Een van John. Nou, misschien hoort uh, Ida dit. Moet ze me even mailen. Als dat gebeurt, dan, uh, weet, nou ja, dan kunnen we jullie met elkaar in contact brengen. Ehm... Um... Even kijken, eenzaamheid heeft vele oorzaken. Kom je niet altijd vanaf door mensen om je heen of door huisdieren te nemen. Soms is het psychisch en daar is dan weinig aan te doen. En uh, je went eraan. Ja, dat is eigenlijk ook wat uh, Anja Magielsen zo'n beetje zei net. Um, even kijken, we hebben nu Han aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb het Han. Hallo. Hallo. Ja, uh, uh, mijn eenzaamheid is eigenlijk 14 uh, ja, ma maanden geleden begonnen... Uh, Nadat mijn partner overleden is. En uh, ja. dan kom je op een gegeven moment in een. Uh, in een spiraal. Ja. Uh, de, ik heb al een, uh, een kameraad en die heeft een vrouw en weet ik alles. Maar. Zo, ja, zolang als dat. Uh, de, toen samen waren, ja. Dat, dan zie je ze regelmatig. En uh, ja, nu is, uh, ben je alleen. en dan wordt het uh, minder. Want ja. Dan, dan heeft de vrouw zogenaamd ook niks te praten. Nou, en dan, uh, ja, dan zit je helemaal in, in zo'n spiraal. Dat, dat je zegt, ja, het gaat steeds, dat wordt steeds broeder. En ja, weggaan doe je ook niet meer. Want ja, uh, hoe moet ik dat zeggen? Ja, dan wordt het financieel wordt natuurlijk ook minder. Omdat dat je partner wegvalt. Dus je hebt wel je eigen huisje en zo. Maar ja, dan moet je toch uh, ook alles weer voorop brengen. Dus ja, daar heb je ook geen centen meer om te zeggen. Ik ga uh, ja, ik ga er wel nog op uit of weet ik wat. Ja, nou, zo zit je op een gegeven moment. Ja, ik werk en als ik thuis kom van het werk, dan zit ik in huis. En voor de rest heb je niks. Ja, want die vriend, die, of dat was een stelletje dan, die komen nu niet meer. Ja, nee, nou, ze kom... komen wel, maar ja niet, niet zo vaak meer. Kijk, het was vroeger, je eh, ze zeg maar, nou, twee, drie keer in de maand. En nou eh, zie je ze misschien... Eh, eens in de, in, de, in de twee, drie maanden. En nooit die vriend alleen ook? Nee, nee, nee. nee zij zijn. Uh, zij zijn ook eigenlijk altijd uh, samen. En, uh, uh, uh, uh, niet dat ik daar uh, uh, problemen mee heb. Want ja, ik ken met hen verder goed wel overweg. Maar ja, dus zeg ik. Volgens mij is dat ook. Uh, voor hun is het ook moeilijk. Omdat zij er dan natuurlijk niet meer is. En. Uh, ja, hoe moet ik dat dan zeggen? Uh, het is voor hun. Uh, ja, de, de, de, de, dan voelt de vrouw zin dat misschien ook dat ze dan zegt van, uh, ja, jij hebt niks te praten, want ja, als mannen hij je toch andere praten dan als, als vrouwen. Hm. Ja, en, en dan voelt ze zeggen, uh, ja, de, de, de, de, de naaststaande of hoe, hoe weet ik hoe je dat zeggen moet, dat, dat, dat, dan is het voor haar minder gezellig om te komen. Uh, ja, ja, en andere mensen om je heen? Nou, weinig. Uh, ja, ik heb nog een broer en een zus, maar... Uh, ja, mijn broer die, dat gaat regelmatig he, nog wel wat uh, contact maar uh, uh, Ja, mijn zus dat, dat is, ja, die is momenteel ook ziek. Dat, ja, dat je, dat, dat, daar kan ik ook niet uh, echt op terugvallen. Ja. En, ja maar dat, je het wel weer haar op bezoek misschien. Ja, maar kijk, dat zijn van die dingen... Uh, uh, dat, dat uh, Zij heeft ook haar eigen gezinnetje. En uh, ja, dat... Uh, dan is het ook alweer moeilijk om daar met jouw problemen bij te gaan komen, hè? Ja. Zij, zij zitten zelf al met, met, met problemen omdat ze ziek is, natuurlijk. Ja. En... Uh, ja, dat is een... Uh, ja, dus voor, voor mij is dat ook... Uh, ze, daar, ze, daar is een... Uh, leuk om hier was er vastgesteld bij haar, dus ja, dat is uh, ook een, een zwaar iets. En... Uh, nou, er werd aan mijn broer en mij gevraagd of wij voor haar donor konden zijn. Nou ja, eh, mijn broer kent gelukkig wel. En ik was, eh, ik viel weer af. Uh, mijn, uh, ja... Het, mijn bloedgroep matchte niet, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja. Even, even terug naar die eenzaamheid. Want dat is nu 14 maanden, zei jij? 14 maanden, ja, maanden geleden is je vrouw overleden. 14 maanden geleden overleden. En uh, ja, sinds die... Uh, die tijd, ja, dan... Uh, dan is, e e zeg maar, e als ik nou ook kijk bijvoorbeeld met, met familie van haar en zo. Uh, nou, ik kom daar nog wel regelmatig. Maar uh, uh, haar zus en zo, die vonden het afreemd dat ik nog contact hield. Die, die zei, maar, ik snap het niet. Uh, jij, uh, uh, jullie waren niet getrouwd, dat, dat je dan nog contact houdt. Ik zei, ja, ik zijn huh? 16 jaar samen geweest. Dus ja, dan zie je toch haar familie. hè En zij zeggen wat raar dat je nog contact met ons houdt. Nou ja, dat zei die zuster, zeg maar. Die vond het al vreemd dat ik dan nog contact hield. Echt? Ja, dat vind ik vreemd. Ja, nou, uh, ik ook. Ja. Maar wat ga je... Altijd, wat... Net als mijn schoonmoeder. Die, ik, ja, ik noem het dan maar altijd mijn schoonmoeder. Ja. Uh, die, dat mens leeft nog. Nou, dus daar ga ik uh, één keer in de maand ga ik daarheen op... Uh, op visite, op, op bezoek, die zit in een bejaardentehuis, die wat licht dematert, dat weet ik het. Nou ja, maar als ik aankom, zij herkent mij altijd. En dat vind ik dan. Eh, ja. Ik vind, zolang dat mensen nog eens horen toch ook contact met haar te houden. Maar, eh, nou, zelf met mijn verjaardag, heeft mijn schoonzuster mij niet gebeld. Ja. Hm. Dan, dan denk ik van ja. Wat ga je nou doen om, om, om weer wat meer onder de mensen te komen? Ja, nou, dat is het nou juist. Dat zeg ik, eh, financieel he, wat, is alles natuurlijk ook een stuk minder geworden. Dus, het is niet zo dat je zegt, ik kan uh, uh, de weekenden uitgaan, en weet ik het. Want ja, om, juist omdat je... Uh, we hadden buiten een inkomen. Nou, en daar is toch je, je, je levensstijl en, je, en uh, je huisje en weet ik alles op gebaseerd. Je, de, daar is nou toch een, een groot gedeelte van weg. Wij, wij hadden het, zeg maar, in, vroeger was het zo van... Uh, mijn inkomen was voor de vaste lasten, en weet ik alles. En van haar ja. inkomen levende. Dus het is dus ja. ook, hier, ook hier het geldgebrek dat het moeilijk maakt. Han, um, ik uh, wens je sterkte en ik, ik dank je wel voor het bellen. Ja, oh. En, uh, oh, bedankt. Ja. Voor het luisteren. En ja, het beste. Oké, okay, tot ziens. Doeg. Ja. ja. Het zijn toch. Het, kan, het zijn toch uh, gesprekken met mensen waar. Maar je ook, waar je niks aan kan doen eigenlijk, hè? Dat, is toch, dat is wel lastig af en toe. Um, even kijken hoor, ik zie dat trouwens uh, Ida gereageerd heeft uh, op dat mailtje van uh, John. Even kijken hoor. Uh, waar is dat nou? Oh ja. En, dat, en Ida die schrijft: Tot mijn verbazing hoorde ik dat John op mijn verhaal heeft gereageerd. Ik werd er helemaal warm van. Alleen was het niet mijn eigen schaamte wat betreft die armoede, maar de vroegere vrienden die ze voor mij schaamden. En dan vertelt ze dat wij de mail, het mailadres kunnen doorsturen. En uh, even kijken. Dan heeft Kaaseloende dus ook nog een andere functie vervuld. Namelijk een stukje eenzaamheid wegnemen bij een luisteraar. Nou, het zou mooi zijn. Als jullie, uh, ja, wat was het, na de film of uh, in ieder geval iets leuks gaan doen. Ik ben heel benieuwd. Leeftijdgenoten, dus je weet het nooit. Hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. Uh, dan Annemie aan de telefoon. Goeienacht. Uh, Goeienacht. Uh, wat leuk, dat, dat, dat bericht over Ida. Uh, want ik heb eigenlijk iets vergelijkbaars in te brengen. Ik bel heel vaak naar dit soort interactieve programma's. En het voorziet voor mij in een behoefte om... Met mensen mee te praten over een thema wat aangedragen wordt. Ja. En uh, ik ben er eigenlijk heel blij mee dat het bestaat. Uh, omdat je, wat ook, ik ben ook al heel lang gescheiden en mijn kinderen zijn het huishouden, die hebben hun eigen leven. En uh, na een scheiding maak je dus ook mee dat er ook een breuk komt in je vriendenkring. Mensen zijn, ja, kiezen partij of zijn er verlegen mee, weten niet wat ze met je aan moeten. En als vrouw alleen, zeker als je jonger bent, eh, word je ook vaak gezien als een bedreiging. Vrijwilligerswerk, lost niet de eenzaamheid op in je eigen huis. Want je komt in een leeg huis, zoals Ieder ook zei. En, maar ik, ik vind zelf dat dit soort van radio... voor mij eh, iets mogelijk maakt om dat menselijke contact te houden. En ik vond het ook echt heel goed van die jongen die belde, die zei van... Het zit in mijn aard dat ik de eenzaamheid zoek. Toen dacht ik, ja, maar je bent wel slim. Je ja. hebt toch gebeld. Ja, je ja. hebt contact met mensen. En ik heb zelf ervaren door dit type radioprogramma's. Ook uh, standpunt NL tussen de middag bel ik ook vaak op in. Uh, dat er soms mensen zijn die naar aanleiding van datgene wat ik gezegd heb. Of die de thematiek kennen waar ik mij mee bezighoud. Die via dat programma mij contact hebben gezocht. En dan heb je op een gegeven moment toch... al is het partijlijk contact met een zielsverwant. En dan op privébasis. En dat heeft mij in mijn leven op sommige momenten... ontzettend veel steun gegeven. Heb je ook wel eens, uh, duurzame contacten erdoor opgedaan? Mensen die je nog steeds uh, kent? Nee, nee maar ik, ik, zit wel, ik heb toch wel contact. Ik heb nog vanuit mijn studietijd vrienden overgehouden. En dat zijn mensen waarbij ik, als het echt heel moeilijk met me gaat waarbij ik helemaal mezelf kan zijn en mijn hart kan luchten. En dan, uh, en ik, ik zit niet helemaal financieel aan de grond... omdat ik een nabestaande pensioen heb gekregen van mijn ex-echtgenoot. Dus ik, kan, ik heb een beetje lucht gekregen. Maar er zijn momenten geweest dat ik echt niet wist waar ik het moest zoeken. Maar je hebt in je leven wel een paar mensen nodig... bij wie je helemaal je kleine zelf kan zijn... En, Voorheen was dat mijn moeder die, die aanvoelde wanneer ik uh, ja, diep in de put zat. Ja, die valt op een gegeven moment weg. En soms ben jij zelf dat voor iemand anders. Dus dat menselijke contact op gespreksniveau, dat kun je wel vinden als je er moeite voor doet. Maar het alleen leven in een huis, ja, dat is een doel van onze maatschappij. Dat is iets wat heel erg aan de maatschappijbank vasthangt. Dat vind je niet in ontwikkelingsland. Hmm. Dat vind je niet in landen waar iedereen arm is. Want daar zijn mensen gewend dat ze elkaar moeten helpen. Dat bestaat zoiets als een informele economie. Daar letten de mensen nog op elkaar. En dat is in onze westerse samenleving echt weggevallen. En dat vind ik een tekort van onze maatschappij. Ja. Annemie, ik dank je wel voor het bellen. Ik ben heel blij met jullie soort programma. Nou, Heerlijk. mooi. Dat ja. is goed om te horen. En blijf bellen, zou ik zeggen. Ja. ja. Tot later dus weer. Ik heb veel zielgenoten gehoord vanavond. Ja, nou er komen er denk ik nog een paar. Er zijn veel mailtjes en telefoons binnengekomen. Dus nogmaals dank. Ja, Goeienacht ja. hè, Annemie. Uh, ik, even kijken, dat is ook wel een leuke. Wat een leuk idee van die mevrouw, wie naam ik alweer vergeten ben. Uh, maar moeten het beslist... Uh, oh, maar moeten het beslist arme mensen zijn? Oh ja, dat ging over die stichting. Uh, ik woon in Amsterdam-West. En als die mevrouw bij mij in de buurt woont... wil ik graag een keer een kopje... Komen drinken. Wie weet liggen we elkaar. Geef haar maar mijn mailadres. Dat gaat ook weer om, uh, om Ida. Dus even, kijk, we moeten straks wel even zorgen dat we dat allemaal goed gaan regelen. Uh, dan hebben wij, uh, Evert. Akkermans. Die schrijft, goedenacht iedereen, ook ik ga dood van de eenzaamheid. Zo voelt het namelijk letterlijk. Sinds mijn scheiding van mijn ex-vriend. Nu 14, 15 maanden geleden. En ik heb geen geld. Ik doe alles om uit het sociale isolement te komen... maar het is echt heel zwaar. En volgens mij wendt het nooit. Gelukkig zijn er ook momenten dat ik me prima voel in mijn eentje... maar mis een echte maat heel erg. Bij deze meld ik me aan voor de club van eenzame mensen en arme mensen. Of, van eenzame en arme mensen. Iedereen heel veel sterkte en geluk toegewenst. Met vriendelijke groet. Evert Akkermans. Wij gaan een hele... gemeenschap hier creëren, volgens mij. Even kijken. Graag reageer ik op uw programma. Ik ben erg onder de indruk van die spontane mevrouw van 64. Ida, dit wordt een topavond voor jou. Um, door haar laatste opmerking... Een club oprichten voor leuke aardige mensen zonder geld... besloot ik deze mail te sturen. Ik herken veel in datgene wat deze mevrouw vertelde. Zou je hierover graag in contact komen met haar... en samen bekijken of we inderdaad zo'n club van de grond kunnen krijgen? Nou... Het is ter plekke ontstaan, Het is echt fantastisch. Jij kan straks de contacten niet meer aan, Ida. Die denkt, pooh, ga weg, al die mensen, wat een gedoe. Uh, maar voorlopig is het nog hartstikke leuk. Um, even kijken, misschien willen jullie mijn e-mailadres aan deze mevrouw doorgeven. Ida, je moet zo, ik wil je nog aan de eind van de uitzending heel even horen. Kan dat? Ida, probeer nog even te bellen als je dit wordt. Ik ga er maar vanuit dat ze nog niet slaapt. Um, Louise Biermans is dit. Dan hebben we... Loes, via Hives Facebook heb ik een ernstige zieke mevrouw leren kennen... die erg eenzaam was, door elke keer uh, toch via de media contact te hebben... waar toen ze in het ziekenhuis kunnen steunen, uh, lag kunnen steunen... en was ze minder eenzaam, En vertelde ze. Had geen familie. Lang leven de media. <tiek> Sorry. Uh, dan uh, nog een mail. Uh, drie weken geleden heeft mijn man een zwaar herseninfarct gehad. Het zijn zware tijden waar de angst voor eenzaamheid sluipend naar de bij komt. Het niveau van onze gesprekken... Doet mij soms de angst om het hart slaan. Ik kan uh, dat met mijn kinderen delen, maar dat is anders dan delen met je man. Met andere woorden, eenzaamheid ligt op de loer... en knaagt aan mijn verwachtingen voor de toekomst. Het klinkt egoïstisch dat je je gedachten zo laat gaan... terwijl ik me moet focussen op het herstel van mijn man. Mijn gedachten laten zich helaas niet dwingen. Daar kan ik me best wat bij voorstellen. Um, Ida, die belt zometeen, hopelijk nog eventjes. En nu aan de telefoon Nemo. Goedenacht. Hoe is het? Ik, ik vind het thema van vannacht, van Casaluna, heel bijzonder. En ik vind het mooi in een positieve zin. Ja. Heb jij, heb jij, ben jij zelf ook eenzaam soms? Mm, jawel. Maar ik vind zelf dat uh, in uh, zeg maar discussie over, of uh, gesprek over eenzaamheid. Moeten wij altijd voor hoofd hebben dat uh, die gaat over gevoel. Ja. En uh, mensen met die gevoel die goed omgaan met met, met eenza eenzaamheid, ik vind heel bijzondere mensen in positieve zin. En eenzaamheid is nodig op die aarde. Ik zal een voorbeeld uh, geven. Stel dat mens, een mens kan 24 uur of een maand lang eenzaam voel, eenzaamheid voelen. Yeah. Maar kun je voorstellen, en iedereen zal zeggen, oh dit is heel zwaar. Maar kun je je voorstellen dat zal iemand voorhouden een blijdschap een maand lang dragen. Of geluk. Als je kan geluk uh, definiëren. Definitie geven. Ik, ik snap dit niet zo goed, geloof ik. Ik, ik praat over gevoel. Ja. En, uh, wij zullen nooit een gevoel begrijpen zonder uh, tegengevoel van deze te kennen. Maar je zegt uh, uh, een, een maand eenzaam voelen? Nee, stel dat ja, iemand voelt zich een maand lang eenzaam voelt. Ja. Er is waar, maar mensen mens draagt die rugzak toch. En leeft. Maar stel, of zal iemand kunnen een maand la lang blijheid kunnen dragen. Ik ken die nog niet. Nee. Die, die continu blij en gelukkig en dat en dat kan maar, zijn. Maar ik begrijp het punt geloof ik niet. Kunnen ik, uh, wij, wij waarderen geluk zonder... Te oh, zo bedoel je. Ja, ja, ja. ja. Als je dat, geen tegenslag dat... kent, dan, dan geniet je ook niet van voorspoed. Ik ben, ik ben ook een van hun. Ik bedoel mensen die het ge, gevoel van eenzaamheid heel goed kennen. Maar ik uh, zal nooit tegen iemand die eenzaam is zeggen tegen hem sterkt of... Uh, of uh, medelijden hebben of niet. Dat is gewoon een gevoel dat hoort bij mensen. Maar waar ik zei, ik heb dat wel steeds gezegd, is sterkte. Dus dat vind, jij, dat vind jij raar of stom? Ik vind het niet raar. Ik, ik, dat is niets persoonlijk tegen jou of zo. Maar ik vind dat uh, eenzaamheid door uh, alle ogen en objectieven... wordt bekeken als iets... Heel, heel raar. En een en, en luisteraar noemde zich ook ziek. Dat is helemaal verkeerd. Ja, dat nou ja maar, maar ook... dat, dat weten wij natuurlijk niet. Want dat, dat, dat was niet zozeer de eenzaamheid, was niet de ziekte, maar de, de, de reden voor die eenzaamheid had met ziekte te maken. Met een bepaalde sociale. Ja, maar sociale... de eenzaamheid maakt van onze mensen een uniciteit van ons individuen. Ik ja. vind. Ik, ik bekijk dat als kunstenaar. Zeg, uh, laat doorzien. Eenzaamheid speelt mij in de hand. Qua mijn creativiteit. In het maken van mijn kunst. Van mijn schilderijen. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar er zijn natuurlijk mensen die hebben gereageerd... en die, die zien er bijna geen gat meer in. Eén uh, nou, iemand zei net nog in dat mailtje... ik ga dood van de eenzaamheid. Ja, maar dus die, voor sommige het mensen het is het wel heel zwaar. Klopt. En ik. En ik. Uh, hoe moet ik zeggen. Maar hetzelfde. Proef zal iemand hebben met continu blijdschap te voelen. Ja, ja, dat. Uh, ik ken ook niemand die dat heeft. Dus. Maar je kent wel mensen van, voor vanavond. die wel eenzaamheid als zwaar gevoel dragen. Ja, en dat kan ik me ook voorstellen. En uh, ik vind die. die en, en, en, en, en, en hoe zeg je dat uh, continuïteit van uh, uh, uh, vechten met die gevoel vind ik heel bijzonder. Ja. Ik vind het heel positief. En uh, uh, ik weet heel goed dat wij als mensen zijn als sociale wezens geschapen. Maar op zijn eigen, zeg maar manier en mogelijkheid. Kan niet alle mensen... op dezelfde manier sociaal zijn. Ja. Oké. Okay, um... Ik heb het... Ik ga het steeds beter begrijpen. Ik wil toch graag naar een volgende beller nemen... als je het goed vindt. Oké. Okay, uh, misschien door... Uh, mijn minimalistisch Nederlands taal... kan ik weinig over zeggen. Maar ik... Misschien ga ik iets gek zeggen en ik ben heel blij met mijn eenzaamheid. Ja, maar je bent kunstenaar en die, die, die leeft ook een beetje bij Jawel. En uh, er, is, er is een hele korte en makkelijk weg van eenzaamheid. Oh. Alleen de eerste, eerste stap te maken. En dat, dat, dan haalt alles vanzelf. Nemo, ik, uh, ik dank je wel voor het bellen. Ik hoop ja, je binnenkort weer te spreken. Ik ga nu even naar een andere bellen. Oké, okay. dankjewel hè. Right, tot ziens. Doeg, doeg. Tina. Ja, daar ben ik weer eens. Hallo. Ja, hallo. Nou, het is wel een thema wat, uh, wat leeft hè. Ja, er wordt veel gebeeld, veel gemaild. Ja, ja. En uh, ja, ik ben helaas ervaringsdeskundige. En uh, wat die uh, gevoelens van wanhoop uh, betreft... heb ik ervaren, je moet proberen daartegen te vechten... ...en uh, je gedachten... ...andere kant op richten. Uh, in het begin... ...als je pas alleen bent... ...dan is dat allemaal... Uh, dat, ...dat gaat niet. Dat, wij, met die jaren moet je toch een soort... Uh, ...a, een soort berusting vinden. En b... Uh, ...al ben je alleen... ...en al heb je geen geld... ...toch zijn er genoeg mensen... ...waar je... Uh, ...je aandacht op kunt richten... En, Go gewoon om je heen kijken. En er zijn echt wel mensen die uh, een, een vriendelijk woord nodig hebben. Die, uh, ja... Ja, ik, uh, ik, ik heb vrijwilligerswerk gedaan. En uh, dat lost je eenzaam niet, je niet op. Want inderdaad, je komt altijd in een le leeghuis terug. En dat zal nooit wennen. Maar ik heb... een de, een zwerfpoes genomen. Hmm. En daar heb ik ontzaglijk veel liefde van. En plezier. En er is altijd iemand blij als je thuiskomt. Ja. Ha? En, uh, ja. Dat was een van de tips hè, van Anja oh Magiels ook. Uh, een huisdier kan heel goed helpen tegen een Ja, dat is bekend. Hè? In bejaardenhuizen, ja. mensen die uh, een poes mogen hebben, die leven langer dan die dat niet mogen. Er uh, is een studie geweest. Maar uh, uh, wat ik nog wilde zeggen, uh, ik, ik wil me wel opgeven bij die mevrouw als ze die vereniging opricht. Die eerste, eerste was de eerste mevrouw, geloof ik. Ja, Ida. Ja, daar heb ik veel, uh, uh, heel veel herkenningspunten. En, uh, dus je nou, nou, ja, ik zou het wel leuk vinden, uh, ik weet niet of dat lukt, uh, dat je in contact komt. Ja, heb jij een mail, uh, mailadres? Ja, ik heb een mailadres. Als je even naar, naar casaluna.ncrv.nl wilt mailen, dan sturen we dat door. Naar casaluna.nl Casaluna, en ja? dan zo'n apenstaartje, ja? en dan ncrv.nl Ja, ja. Ja, dat... Uh, ja, dat, dat, uh, dat is, want ik vraag me altijd af, er zijn zoveel mensen alleen. Eenzaam of alleen, ja. Willemina. Eenzaam, maar niet uh, alleen, maar niet eenzaam. Dus in alle kringen komt het voor. En waarom lukt het niet om wat mensen bij elkaar te brengen... die dan ook zondags, middags uh, en avonds uh, bij elkaar willen komen? Want uh, ja. ja, je bent overal welkom. Ja. Dan komen die feestdagen weer. Ja, ja we hebben straks de, de, de, de club van arme en eenzame mensen. En daar moeten dan ook allerlei lokale afdelingen van komen. Ja, ik zou het uh, geloof <lacht> ik uh, heel klein beginnen. Ja, zeker. Maar ja, goed, ja, en, uh, ja, het is lastig als je in uh, Middelburg woont... om dan bij iemand in Winschoten te gaan eten. Zeker als je geen geld hebt. Uh, nee, zo nee, moet Dus in Middelburg, het, het, het, het, het, het moet toch eigenlijk te doen zijn? Voor de gekste uh, dingen zijn er clubs en verenigingen. En... Ja, nou ja, maar uh, je moet het gewoon zelf organiseren. hey ja. uh, Tina, ik wil je graag bedanken. Ja. Ja, en ja. Uh, uh, nou ja, als je een mailtje stuurt, dan uh, sturen we dat door. Ik stuur een mailtje. Die, die, die vereniging heeft nu al vijf of zes leden, volgens mij. Even ja. kijken hoor. Uh, Dank je wel voor het bellen. Ja, ja. Goeienacht. Goeiedag. Een um, mailtje van Ria. Uh, beste Klaas, voor alles... Uh, sociale contacten gaan voor mij boven gezondheid. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die echt helemaal gezond zijn. Door lichamelijke klachten ben ik aan huis gebonden. Na het overlijden van mijn man ben ik bewust lid geworden van de Consumentenbond... waardoor ik een blad in huis had waar ook een man in kan bladeren. Verder, zo oh, dat is ook slim. Verder zou ik niet zonder de telefoon kunnen. Vaak het antwoordapparaat. Mensen bellen soms juist als ik niet op kan nemen. Daarna duurt het soms wat langer voordat ze weer aan me denken. Maar als ze ingesproken hebben, dan weet ik dat ze aan me dachten. En natuurlijk ben ik zelf ook. Toen ik net alleen was, voelde ik me... Mij maar half totdat ik bedacht dat dat niet reëel is. Ik ben als een heel mens geboren en zal ook als een heel mens sterven. En daartussenin ben ik blij met de momenten dat er mensen zijn... die mij hun vertrouwen schenken... en soms een luisterend en meedenkend oor hebben voor mij. Fijne uitzending weer. Goed van Ria. Uh, ja, die uitzending duurt nog maar vijf minuten. Ik heb nog een tweet van Polaroid Notes. De maatschappij maakt eenzaam... Maar ik denk dat het net niet helemaal op staat. Maak de eenzame mensen. Alles moet snel groot, gezond en hip zijn. Uh, en als dat anders dan kun je dit... Uh, dan kun je dit niet bijhouden. Uh, kun je, oh ja, kun je dat niet bijhouden, dan ben je de klos. Um, even kijken. En dan is er nog eentje. Volg coalitie erbij. De coalitie erbij is een, een, een, een coalitie die zich inzet voor de strijd tegen eenzaamheid. En dan komt er nog eentje binnen. Er zijn mensen die alleen zijn, ten einde zich niet eenzaam te voelen. Zelfverkozen eenzaamheid boven sociale vervreemding. Dat komt inderdaad ook voor. En dan nu de vrouw met inmiddels een enorme schaar aan vrienden en vriendinnen. Ida. Ja, dit is toch geweldig. Ja, dat is leuk, hè? Ja, nou, goed. Uh, nou, ik, toch, toch ga ik dat initiatief uh, aanpakken. Ja. Ja, nee, ik ga het echt doen. Ik ben hier ik, nog tot drie uur bezig vannacht om al die mailtjes uh, door te sturen. Leuk uh, is dat. Uh, ja. Nou, ik had zelf namelijk ook al gezocht op internet of er al zo'n club stond, maar ik kwam echt helemaal niets tegen. Dus uh, dan ben ik nu de initiatiefnemer via, via jullie. Dat is, uh, nou, dat is toch een mooie afsluiting van zo'n zo avond, eenzaamheid. Nou, we zijn nog niet klaar, want er komt nu net, nu, as, as we speak, komen er weer twee binnen met als kopje Ida. <lacht> Het is echt lachen. Ja, uh, even kijken, nu heb ik geachte uh, M van de radio. ja. En er komt er nog één binnen. Het is, echt, het is een gekke huis hier. Ja, maar ik ga wel om drie uur naar huis, hoor. Als dan, dan, dan, dan zoeken ze het verder maar uit. Ja, nou... Maar, moet je doen. moet een website beginnen. Ja, dat ga ik doen. Nee, daar heb ik het geld nu niet voor. Nee, maar dat, dat gaat wel iemand gratis doen. Dat, uh, ja, ik kan okay. het niet, helaas. Maar wacht even, ik hoorde vrijdagnacht dat gesprek van Ida, 1 uur 20... en ik vond dat zij een zeer warme stem had. En hetzelfde probleem, eenzaamheid, kan soms wel tegen de wand opkruipen. Derhalve meel ik omdat ik eventueel wel belang heb... ligt ook aan hoe ver zij wegwoont. Geld is niet belangrijk, maar vriendschap wel. Mijn naam is Mario Lichtner uit Amersfoort. Apeldoorn, sorry. Dichtbij. Waar woon je eigenlijk? wil je dat niet zeggen? Dat is heel dichtbij. Laat ik het daarop houden. Het is Apeldoorn, niet Amersfoort. Ik zei het fout. Ja, nee, dat is heel dichtbij. Apeldoorn. Apeldoorn. is ja. dichtbij. Ja. ja. Ja, jij bent ja. nu inmiddels zo beroemd dat je niet kunt zeggen waar je woont, hè? Want dan gaan uh, ze nee, reizen nee, naar organiseren. Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> een beetje selectief. Mag ik wel blijven? Ja, naar ja, ja, ja, ja. Dat is een flauwekul. Oh, maar ik vind dit echt geweldig. ik, nou, ik, ik, ik vind het geweldig. Vind het echt geweldig. Uh, graag het zijn... e-mailadres e van Ida, naar aanleiding van de uitzending momenteel. Ik stuur dat wel naar jou, dat e-mailadres, hè? Van ja. die manier. Ja. Dat ik zal ze allemaal beantwoorden en kunnen we zien welke club we kunnen oprichten met z'n allen. En, en dan, dan uh, is er, een eenzaamheid is in er nog één. Ja, uh, even kijken. Ik wil graag meedoen met de club van Ida. Ik woon in Utrecht, ben bijna 60. Wil je dit mailtje voor, voor Dus dat gaan we ook doen. Nou, Het jongens, is... ik, ik bezorg jullie werk. Ja, ja dat is uh, niet best, Ida. <laughs> Goh, zo'n initiatief van mijn kant. Ja. Ja, hartstikke leuk. Even kijken of er nog tweets binnenkomen. Uh, nee, dat, dat is niet zo. Nee, we hebben nog... Uh, even kijken. Uh, ik ga even... We blijven even aan de telefoon, als je wilt. Ida, ja, ik, ik heb zo vermoeden dat er nog wel een mailtje binnenkomt. Zo. Uh, ik ga wel even vertellen wat wij morgen gaan doen. Nee, dat is niet morgen. Dat is maandag. Dan praat Lex Bolmeijer met theatermaker Lotte van den Berg. Ze speelde afgelopen week haar voorstelling Pleinvrees in New York. Pleinvrees is een openluchtvoorstelling waarbij de toeschouwers met hun mobieltje het spel kunnen volgen. Vroeger was het dorps- of stadsplein een ontmoetingsplek. Van de Berg laat zien dat door het uh, social-media-tijdperk... het plein in een identiteitscrisis is geraakt. Even kijken. Uh, nee, de, mail, de mailbox. Nou, ik ben er persoonlijk wel blij mee. Want ik heb, ik heb aan 15 mailtjes doorsturen wel genoeg. Uh, Ida, heb je nog een laatste woord? Nog een oproep? Mensen die zich kunnen me melden? Mensen kunnen mailen... Uh, uh... Nou, uh, ja, ik wil best mijn e-mail wel even zeggen. Ja, zou je dat wel doen? Ja, het kan. Ja, oh ja, het kan. Ja. Oké, okay, zeg het maar. Dat is Ida en dan Linde. Aan elkaar? Nee, nee niet aan elkaar. Ida ja. en dan uh, spatie Linde. Ja. En dan is het mail.com. Oh, er komt er nog één binnen. Ida, Linde, <lacht> spatie. Nee, nog één keer. Wacht even. <lacht> ja, heb je, heb je? Oh ja. Ida, Linde? Ja, Ida, Linde, mail.com mail.com. Ik heb ook nog een andere adres van jou. En dan is er nog eentje binnengekomen. Wil graag af en toe s'avonds met je babbelen. Van Ati, Ati wil dat. Oké. Okay. Oh, wacht even. Nee ik, heb, ik, nee, ik heb een ander mail. Artlover staat hier. Ik heb idalinde. Uh, Artlover.com. Ja. Nu ga ik nog even Nora noemen. Nou, we gaan nog wel even doorsturen. Nora Romanesco komt eraan met woord. Uh, heel veel plezier. Slaap lekker zo meteen, Ida Linde. Ja, dat zou wel lukken. Dag. Oké, okay, Dag.